die bij ons allemaal op de lippen ligt. De wens voor peace. Je hoorde Peter. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de eerste late avond van 2026 en op Nieuwjaarsdag. Jullie allemaal de beste wensen en blijf ook dit jaar weer luisteren... naar lekkere, relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond 200 warme cadeautjes voor de gasten van de Pauluskerk...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 To you the missing piece The extra sentimental kind of chemistry Some people make it hard with me That isn't the case Cause I think it's so easy To fall in love So come get Is de late avond van Bert de Wolf. To Ik like be right. Wat een man, wat een leven. From the cradle to the grave, screaming echoes will remain. Wat een man, when strange. Did you strange. tears in the rain. Was your world insane? Did you take aim? Happy days are here again. If we can't be lovers, let's be friends. I just called to say Zij is erbij op nieuwjaarsdag en daarvoor Olivia Dean en so easy to fall in love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op de 50ste verjaardag van Lydia Maathuis brachten haar familie, vrienden, buren en collega's 200 pakketjes mee naar haar feestje in de Pauluskerk in Rotterdam. Ze is bij Terra Cox. En seniorencoach en coördinator van het Odense in Vlaardingen, zit hier een beetje na te genieten. Dat zie ik aan de. Welkom Lydia Maathuis. Dankjewel. Onlangs vond dat kerstconcert plaats in de Pauluskerk. Uh, en dit jaar had een heel speciaal tintje. Wat was dat voor een tintje? Nou, het kerstconcert uh, had ook een surprise. En ik uh, bleek de surprise te mogen zijn. En uh, ja, ik was uh, in de gelukkige omstandigheid dat ik daar uh, 200 cadeautjes mocht brengen. Hoe is dat nou zo gekomen? Wat is de aanloop of het plan daarvan geweest? Uh, op 12 december ben ik 50 jaar geworden. En zo'n uh, half oktober zat ik na te denken van... Uh, ja, hoe ga ik dat nou doen? Ik geef een feestje. Dat was, ik, had ik inmiddels wel uh, bedacht. En ik dacht ook hoe mooi zou het eigenlijk zijn... als ik daar een doel aan uh, zou kunnen verbinden. En op 10 oktober was burgemeester Carola Schouten... één jaar in dienst in Rotterdam. En ik was als stadsverwarmer... Hij had een hele grote eer, mocht ik uh, aanwezig zijn op haar feestje. Een thema was taart eten en ook mooie ideeën met elkaar delen. Ja, en ik zat eigenlijk gewoon te kletsen aan tafel met de burgemeester. En uh, zij is gewoon een hele leuke, warme vrouw. En uh, ik zei, joh, aan de andere kant van het Schouwburgplein zijn, uh, ook, uh, is ook een evenement. Het is de, de dag van de thuisloze uh, mensen, de dakloze mensen. En uh, als je daar naar zo naartoe gaat, neem dan wel taart mee. Nou, dat deed ze en ik ging ook. En ik had een idee. Ik had een idee om uh, warmte te delen. Uh, en dan warmte delen vanuit mezelf. Ik heb het goed. Ik heb uh, lieve en fijne mensen om me heen. Ik ontvang veel warmte. Ik dacht, ik wil dat doorgeven. Dus ik had eigenlijk het idee om warmte te delen aan de gasten van de Pauluskerk. En op die 10 oktober ben ik dus naar iemand toegestapt. Ik zeg, dit is mijn idee, wat vind je ervan? En die uh, dame werd er heel blij van. Die zei, ik vind dit een fantastisch idee. Want ik had dan het idee, ik word 50, dus 50 cadeaus voor 50 mensen. Ik vroeg me net af uh, concreet in welke vorm je die warmte ja. wilde doorgeven. Maar cadeautjes. 50 cadeaus en eigenlijk dan dacht ik aan uh, mutsen, handschoenen, sjaals. Nou ja, alles wat warmte kan geven aan mensen die dakloos zijn. Nou, die dame vond het een fantastisch idee. En zij zei, joh, op 15 december hebben we een kerstconcert. En dat is... Fantastisch te combineren. Nou ja, dat was dus het startpunt van mijn idee. Ik ben dus begonnen uh, half oktober. Ik ben het kenbaar gaan maken aan familie, vrienden. Uh, iedereen om me heen. Maar ik dacht, joh... Mijn netwerk is groter. Iedereen die het wil horen mag weten dat ik 50 word... en die mag ook weten dat ik er een mooi doel aan koppel. Ja, En toen ging het los. Ik had binnen de kortste keren de eerste donaties... van mensen van de bovenkamer, van deelnemers... van mensen uit de windwijzer. Iedereen vond het zo fantastisch... dat ik continu met tassen naar huis ging... met sjaals, mutsen, sokken. Nou ja, alles wat warmte kan geven... En toen ging ik half november voor het eerst eens een keertje tellen. En toen had ik al 50 pakketjes. En toen zaten we nog maar een maand voor mijn verjaardag. Dus ik dacht, nou ja, 50 kan ook 100 worden. Dus dat werd mijn nieuwe wens. En uh, nou, dat heb ik gehaald. Eén dag voordat ik jarig uh, was, dus 11 december, had ik al 125 pakketjes. En toen was ik nog niet jarig, maar de uitdrukking, dan ben je nog niet jarig, ging echt niet op. Want ik had mijn doel natuurlijk eigenlijk wel al gehaald. Maar ik dacht, er gaat nog meer komen, want morgen ben ik echt jarig. Nou, ik gaf een feestje en mijn familie, vrienden, buren, bevrienden, collega's telden absoluut niet teleur. Want ik telde er nog eens 75 pakketten bovenop. Ik kwam dus op 200 en toen was het nog geen 15 december, maar op 15 december was het natuurlijk helemaal bijzonder in de Pauluskerk zelf. Er was een kerstkoor en die heeft dan ook voor mij gezongen. Het was heel mooi, want het waren hele prachtige stemmen en uh, de gasten deden mee. En ja, ik was gewoon heel erg verlegen en geraakt. Ja, dat, uh, daar sta je dan uh, in de Pauluskerk met je goede doel en allemaal mensen die voor je zingen. En, uh... Had je tissues bij je? Uh, die had ik niet bij me. En uh, nou ja, de tranen in je ogen mogen er gewoon zijn. Ja. Want die waren ook bij gasten. Wie dus... zaten er allemaal in de kerk? Wat voor soort uh, mensen? Nou ja, mensen die dakloos zijn. Of mensen die uh, wat minder richting in hun leven hebben. En gelukkig ook welkom in de Pauluskerk zijn. Uh, mensen die daar even warmte zoeken. Even rust zoeken. Een maaltijd krijgen. Maar ook ontiegelijk genieten van een kerstconcert. Um, het was... Heel warm. Dat was allemaal al heel mooi. En mensen waren ook gewoon ontzettend geraakt van de cadeautjes. Dat wij dat gingen uitdelen. Dus we hadden mannen cadeautjes. We hadden vrouwen cadeautjes. We hadden die kleine kerstpakketjes. Uh, de chocomel. De slagroom. Nou ja, noem het allemaal maar op. En ze mochten wat mij betreft zoveel nemen als ze wilden. En ze zijn heel bescheiden. Want ja, delen is eigenlijk dan toch wel het motto. Hè? We delen alles met elkaar. En uh, ja, het was heel erg... Ontroerend. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit hele verhaal. Je bevlogen verhaal en vooral inspirerend verhaal. Dankjewel Lydia Maathuis voor het delen van dit verhaal van de 200 cadeautjes in de Pauluskerk.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 aan zijn eau Avec la certitude que cette nouvelle année sera une des meilleures. Un corps fatigué, frais. Et du seul, seul. J'ai trouvé mieux Après l'été viendra l'hiver Je me cale dans ses eaux claires Avec la certitude que cette nouvelle année Sera une Sable, sable dans les yeux Et là je balairai le ciel Car c'est tout ce que j'ai trouvé mieux Après l'été viendra l'hiver Je me cale dans ses eaux claires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 the ocean and love is forever. En daarvoor August uit Frankrijk over het nieuwe jaar. Zometeen de Ronald McDonald huiskamer in Delft. Maar eerst is hier Peter Frampton and I'm in you. Vele harten heeft hij doen smelten in de jaren zeventig. Peter Frampton en I'm in you. Ons volgende onderwerp. Herman de Bruin praat met Rachel Viersma over de Ronald McDonald huiskamer in Delft. Maar ik heb al begrepen in het voorgesprek dat het verder gaat dan Delft alleen. Rachel, welkom. Ja, dankjewel. Het Ronald McDonald Huis in Delft, ben jij uh, druk mee bezig? Je bent de coördinator van dat huis. Uh, hoe zit dat precies in elkaar? We kennen wel Ronald McDonald Huizen, maar in Delft is het een huiskamer. Ja, klopt. Dat heb je, je hebt jezelf goed gecorrigeerd, om het zo te zeggen. In Delft hebben we inderdaad een huiskamer... Um, op de kinderafdeling van het uh, Reinier de Graaf ziekenhuis... En in een huiskamer kunnen ouders eventjes tot rust komen... een kop koffie drinken tijdens of gedurende de lange ziekenhuisdag... En je hebt huizen en daar logeren ouders en hele gezinnen tijdens de ziekenhuizen. Ja, dat is in Delft dus niet het geval? Nee, in Delft nee. hebben we geen huis. en uh, Daar hebben we alleen een huiskamer. En De reden daarvoor is dat het, de kinderafdeling in Delft niet groot genoeg was om een huis voor te kunnen bouwen. Veel vrijwilligers? Ja, we hebben een, in Delft werken. hebben we een heel mooi team van uh, 35 vrijwilligers die in die huiskamer actief zijn... Zij uh, werken met z'n tweeën op een dienst. Um, dus er zijn vier vrijwilligers op een dag aanwezig. Uh, ja. Op weekdagen als de pedagogische zorg ook aanwezig is. Ja, maar dan uh, schenken ze een kopje koffie in en ze zijn huis, ze uh, zijn gastvrouw natuurlijk. Ja. Maar ze hebben geen medische taken. Nee. Nee, die is heel erg belangrijk. Uh, zij zijn inderdaad gastvrouw, gastheer. We hebben ja. ook uh, wat mannen in ons vrijwilligersteam. Prima, team. heel goed. Ja. Um, en het belangrijke is dat ze zich juist heel ver weghouden van de medische zorg. Wij hebben ook geen witte jassen aan. Um, de primaire taak is inderdaad gastvrouw, gastheer zijn in de huiskamer, maar uh, ze hebben ook een vrij belangrijke rol op de afdeling van de, kinder, van de kinderafdeling. Oh. Ze zijn daarnaast ondersteunend aan het uh, verpleegkundig personeel. Dus uh, met niet-medische taken moet ik er weer bij ja, zeggen. Ja, ja. Um, dus als um, een verpleegkundige vraagt, wil je een rolstoel halen, want een gezin gaat naar huis. Dan kunnen de, onze vrijwilligers dat doen. Maar ook als er een patiënt even naar bloedafname moet begeleid worden, dan lopen onze vrijwilligers mee of een patiëntje gaat naar uh, de OK. Dan uh, gaan de ouders mee en onze vrijwilligers begeleiden de ouders dan weer terug naar de huiskamer. Ja, en kunnen ja. dat kopje koffie daar aanbieden. Ja, zodat je niet verdwaalt in het ziekenhuis. Ja, precies. En gewoon als ondersteuning eigenlijk ja. van allerlei taken die er in het ziekenhuis ook bij horen, buiten de medische. Ja, en we zeggen altijd van dan kunnen de echte verpleegkundigen, de zorgprofessionals zich echt focussen op het werk wat zij doen, waar zij goed in zijn. En uh, wij verzorgen eigenlijk de randvoorwaarden. En het is, ik zei al in het begin, het is groter dan Delft alleen, want het uh, behoort tot, ook jouw tot werkzaamheden. Het, uh, het, huis in, het, het huis, moet ik dan weer zeggen, ja. in Den Haag. Ja, ja, klopt. Ik, uh, ik zit in het managementteam van Huis Den Haag en de huiskamer in Delft valt daar eigenlijk onder. Dus okay. dat is een, uh, is een bijzondere constructie. En ik ben dan vanuit het management Den Haag coördinator van Delft. Ja, ja. En in Huis Den Haag, uh, dat is verbonden aan het Juliane Kinderziekenhuis, mm -hmm. um, daar hebben we ook zo'n huiskamer. Dus wij hebben eigenlijk drie projecten, als ja, je het zo ja. maar kan ja. zeggen. Bijvoorbeeld een activiteit wat ik nog niet genoemd heb. Uh, wat wij ook doen is, uh, we draaien een mini-mix programma. En dat is een heel mooi programma waarbij onze vrijwilligers de kamer opgaan van de patiëntjes... om even een activiteit met de patiëntje te doen. Dus dat kan knutselen zijn, bouwen, lezen, oh ja. nageltjes lakken. Oh. Uh, om even die lange ziekenhuisdag te doorbreken. Ja. En ook voor de ouders om heel eventjes in de ontspannings fases te kunnen stappen. Ja, als ouders dat willen natuurlijk. Als ja. ouders dat willen. Ja. Zij moeten er wel bij blijven. je ja. is hier hoge principe. Ja. Um, en dat uh, loopt heel goed in Delft. En dat zijn we nu ook in Den Haag aan het uh, uitrollen. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En uh, een tienjarig jubileum, zei je net even tussendoor. Ja. Uh, nog tien jaar erbij? Heel graag. Ja, ja. ja daar gaan we voor. Ja gaat wel lukken denk ik. Wat mensen meer informatie willen, kunnen ze op de website terecht. Ja, voor meer informatie kunnen ze naar www.kinderfonds.nl en dan kunnen ze doorklikken naar de Huiskamer Delft. Oh, dat heeft niks met Ronald te maken, dus die naam. Uh, Ronald McDonald's, dat, zijn, uh, dat is de naam die aan ons verbonden is. Ja. Uh, McDonald's is, een, uh, onze, zoals wij dat noemen, onze founding en forever partner. Ja. Wat een hele mooie samenwerking is uh, tussen een goed doel en een organisatie. Ja, mooi. Ja. En uh, zoek even op die genoemde naam en dan kom je het uh, Ronald McDonald's huis in Delft wel tegen. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Rachel Viersma en heel veel succes met het mooie werk wat jullie allemaal doen.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 Clapton was dat, hij wil de wereld veranderen, change the world. En daarvoor wil ik Alberti, met een Nederlandse versie van Happy New Year van ABBA. Zometeen, Robert-Jan Piek over ons voedselsysteem. Maar eerst zijn hier Rita Coolidge samen met Chris Christofferson in Love in Arms. If you could see me now The one who said that he'd rather own The one who said he'd rather Too long. Chris en Rita Coolidge. Ons volgende onderwerp. Robert-Jan Piek zet zich al jaren in om ons voedselsysteem te veranderen. Hij is bij Herman de Bruin. Hij is Rotterdamer, Lekkerbek, mensenmens, natuurliefhebber. Klopt dat ja, allemaal, robert Ja, niks aan toe te voegen. Welkom. Dankjewel. <laughs> ja, ik zag het zo ineens staan. Ik denk, nou, dat klopt allemaal wel. Natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker, ja, dat zeker dacht zeker. ik al, ja. Altijd al zo geweest, Lekkerbek? Uh, lekkerbek, uh, dat zat er al vroeger in, ja. ja? Uh, natuurliefhebber, dat kwam wat later. Maar, okay. ja. Uh, ja, en wat is lekkerbek? Als je vroeger thuis kijkt, uh, werd er heel veel aandacht besteed aan het maaltijden en zo? Ja, eten was wel, los van het sociale aspect, ook wel mm -hmm. gewoon uh, genieten. Oké, okay. ja. Uh, ja, dan ben je dus wel de goede kant op gegaan met uh, Rotterdam de Boer op. Of heb je een andere afslag eerst nog genomen? Ja, ik ben uh, traditioneel uh, via de hotelschool... Uh, uh, een carrière begonnen in de hospitality, mm -hmm. in de horeca. Ja. Uh, en uh, heb aardig wat de Rotterdamse iconen versleten... van Stadion Feyenoord tot uh, de Euromast, zeg maar. Als? Um, uh, uh, als van alles. Uh, maar wat uh, directeur was met... van de Euromast. Oké. Okay. Ja, dat was superleuk. Nou, dat had iets um, minder met voedsel te maken... hoewel nou, er wel een restaurant nou, ja, zit natuurlijk. Zeker wel, zeker ja. wel. Um, um, en ook internationaal uh, gewerkt... Um, en eigenlijk meegewerkt aan een uh, systeem waar ik uh, heel langzaam achter kwam, uh, dat niet zo duurzaam was. Mm -hmm. En ik begon daarmee met, uh, toen ik al jong was, uh, deed je, vroeger deed je uh, lopende buffetten. Yeah. ja nee, je kent ze wel. En daar bleef altijd zoveel eten van over. Hè? En dat stond mij yeah. dan, als alle mensen weg waren, zeg maar in zo'n groot kliko te gooien... En dat gaf mij altijd echt een naar gevoel. Ja, en Dat me was meer stellen. dan een gedachte. Dat was echt een naar gevoel. Hè? Mijn maag keerde zich dan om als ik dat stond te doen. Mm -hmm. En ik dacht dan altijd, ja, op drie, op drie uur vliegen... Dat is ook niet zo duurzaam, maar ik wil het toch even noemen... Gaan mensen dood van de honger? Mm -hmm. En ik sta hier eten weg te gooien. En wie ben ik dan om dat uh, uh, te kunnen doen, zeg maar? Uh, en heel langzaam is dat... Uh, uh, uh, ontwikkeld naar uh, uh, ja, hoe ziet ons systeem dan uit. Dat we dat doen, zeg maar. En hoe wordt dat eten nou geproduceerd. Mm -hmm. En uh, ja, zo groei je langzaam uh, in de overtuiging dat uh, het voedselsysteem waar, waar ik onderdeel van was. Dat dat in ieder geval niet toekomstbestendig was. En dat daarin uh, het een en ander moet veranderen. Ja. Zo ben ik uh, uiteindelijk uh, betrokken geraakt bij de stichting Rotterdamse Oogst. Uh, die met een weekmarkt op het, o op het Oostplein ondertussen, uh, op het Noordplein, uh, uh, bekend is bij heel veel Rotterdammers. Ja, ja. Uh, lokale boerenmarkt. Uh, en zo ben ik ook bij Rotterdam de Boeren op terecht gekomen. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde principe natuurlijk. Uh, de boeren uh, komen naar de stad toe om de mensen te voeden. Ja. Ja, zo ja. ging het vroeger. Zo ging het vroeger. En hè? Het, ja. zou, het zou fantastisch zijn als we uh, dat principe... net even anders vormgegeven als vroeger. Hè? Ze komen ja. niet meer met een paard en een houten wagen... Nee, met hun ware nee. de stad in. Maar dat kunnen we op een moderne manier doen. Maar die relatie tussen... Het stuk van Rotterdam waar voedsel geproduceerd wordt mm -hmm. en het stuk van Rotterdam waar veel voedsel geconsumeerd wordt. Die relatie die is uh, toe aan, uh, aan wat herstelwerk, zeg maar. Hè? De Rotterdammer zou zich weer moeten realiseren waar zijn voedsel geproduceerd wordt en hoe dat gaat en welke problemen daarmee spelen. Maar ook welke keuzes boeren maken om bijvoorbeeld voor ons ommeland te zorgen. ja. ja. Ja, dus die combinatie zou er moeten zijn. Zijn de Rotterdammers daartoe bereid? Ja, er zijn er die natuurlijk naar zo'n markt komen... maar dat zouden er nog veel meer kunnen zijn. Ja, we zien, we zien wel steeds meer ook heel veel jonge mensen... die zich heel erg bewust zijn van het feit... dat wat ze eten onderdeel is van wie ze willen zijn. Mm -hmm. uh, hè, ik zeg altijd, wat je eet is uiteindelijk wat je wordt. Uh, uh, maar ook eten zien als een sociaal uh, uh, samenkomen... Uh, die impact heeft op onze leefomgeving. Weet je? En als wij keuzes maken in wat we consumeren... maken we eigenlijk ook keuzes in wat er gebeurt met onze leefomgeving. En die relatie ja. is, uh, is bij steeds meer mensen gelukkig uh, top of mind. Ja, dat gaan steeds meer mensen zich beseffen dat dat heel belangrijk is. Zeker. Ja. Uh, goed om dat allemaal te horen van je... Uh, je bent nog niet klaar daarmee, denk ik. Want nee, er zijn zeker nog niet. veel meer mensen die dat willen gaan doen, of die je probeert te verleiden om dat te gaan doen. Ja, verleiden, verleiden, <laughs> dat zou wel mooi zijn. Hè? Uh, ik, ik, vind, ik ben uh, van een lichte dwang ook niet vies. <laughs> maar uh, het, ik voel de noodzaak. Ik ben zelf uh, zeven maanden geleden opa geworden. Oké, okay, gefeliciteerd. Uh, en uh, dank je wel. Daarmee komt de noodzaak van een voedselsysteem wat voor volgende generaties uh, ook zorgt voor onze leefomgeving. Die wordt steeds nadrukkelijker. Je bent er in ieder geval gedreven door en ik uh, dank je wel voor het gesprek. Robert jan piek over Rotterdam de Boerop en alle dingen die met voedsel te maken hebben. There's glitter on the floor after the party. Girls carrying shoes down in the lobby candle wax and polaroids on the hardwood floor you and me from the night before but don't read the last page but i stay when you're lost and i'm scared and you're turning away i want your midnights but i'll be cleaning up bottles with you on new year's day my hand three times in the back of the taxi I can tell that it's gonna be a long road I'll be there if you're the toast of the town babe or if you strike out and you're crawling home don't read the last page but I stay when it's hard or it's wrong or we're making mistakes I want But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day Hold on to the memories they will hold on to you Hold on to the memories they will hold on to you And Polaroids on the hardwood floor You and me forevermore Don't read the last page But I stay When it's hard or it's wrong or we're making mistakes I want your midnights But I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day Hold on Memories they will hold on to you. Hold on to the memories they will hold on to you. Taylor Swift was dat. Ook zij moest even zingen over Nieuwjaarsdag. En dat was de late avond van Nieuwjaarsdag 2026. Morgen is het nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd de inhoud op onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Gilbert O'Sullivan blijft nog even bij je en blijft jong at heart. Fijne nacht. But even so, we're the first to admit You never know we could still survive